10 uur, Jan van de Putten met het NOS-journaal. Noord-Nederland kampt met gladheid door hagelbuien en natte sneeuw. De afsluitdijk is in de richting Friesland afgesloten nadat twee vrachtwagens tijdens een zware hagelbui waren geschaard. Dat gaat nog tot zeker tot morgenochtend duren. Ook de komende uren kan het tijdens buien gevaarlijk glad zijn in de provincies Noord-Holland, Flevoland, Drenthe, Friesland en Groningen. Zo waarschuwt het KNMI. De man die vanavond in een supermarkt een medewerkster doodschoot, is een 25-jarige agent in opleiding. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie in Almelo. De man pleegde na zijn daad zelfmoord. In de woning van de man zijn twee afscheidsbrieven gevonden. Het schietincident was rond half zeven. Vanavond in een C1000 in winkelcentrum De Schelvorst. Het was koopavond. Provinciale staten van Noord-Brabant hebben tegen het natuurakkoord gestemd... dat staatssecretaris Bleker met de provincies wil afsluiten. In het akkoord is onder meer geregeld dat de provincies... grote delen van het natuurbeheer gaan overnemen. Het plan van Bleker behelst een bezuiniging van 600 miljoen euro. Tegen het plan is verzet omdat de provincies wel zeggenschap... maar geen geld krijgen. Noord-Brabant was de eerste provincie die over het akkoord stemde. Wat er nu gaat gebeuren is onduidelijk. De partij Verenigd Rusland van premier Poetin is officieel uitgeroepen tot winnaar van de parlementsverkiezingen. De partij verloor fors, maar behoudt toch bijna 53 procent van de zetels. Beschuldigingen van fraude bij de verkiezingen leiden deze week tot hevige betogingen tegen Poetin. In de eredivisie voetbal heeft Ado Den Haag thuis gewonnen van Heracles. Het werd 2-0. Dan nog het weer, buien, later vannacht vooral in het noorden en westen. Minimum temperatuur tegen het vriespunt in het oosten. Morgen wisselen bewolkt in het noorden en enkele bui. En het wordt ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er was eerder een zwaar ongeluk gebeurd op de Afsluitdijk, op de A7. Die was in beide richtingen dicht. Op dit moment is de weg in de richting van Noord-Holland weer open. Uh, in de richting van Friesland is de weg nog dicht. Tot morgen vroeg. Uh, Dan kunt u omrijden uh, voor de richting Friesland... via de dijk uh, Lelystad-Enkhuizen, de N302. Het is easy december bij WKAM.nl. Als je december aankopen, shop je vanuit je luie stoel. Ook je hippe ski-outfit. Nu tot 15% korting. Eerst WKAM.nl. Plus geeft meer voordeel. Veel meer. Kijk maar naar onze Plus Weekend aanbieding. Mandarijnen, net van 1 kilo, 1 plus 1 gratis. Plus geeft meer. Vooral het weekend. En het weekend begint bij plus al op vrijdag. Mmm, lekker. Ik ben gek op mandarijnen. Langs de lijn. Met Menno Reemeijer. Goedenavond met meteen maar de sport die op dit moment nog bezig is. De Nederlandse handbalvrouw die spelen op het WK in Brazilië tegen Zuid-Korea. Richard van der Maden luisterend wat Nederland laat zien in deze laatste poolwedstrijd. Inzet is de derde plaats met een goede uitgangspositie dan in de wedstrijd daarna. Maar we staan achter 25-15. Straks meer over die gevolgen van die uh, waarschijnlijke nederlaag. Verder aandacht voor de Europese kampioenschappen zwemmen. Korte baan. Nederland staat na twee dagen nog droog. Geen medailles, laat staan titels. Jurie Verlinde werd vierde. Hij weet waar het aan ligt. Uit de analyse blijkt dat startkeren nog niet optimaal is. Nou, dat is de reden waarom dat ik ook hier ben... Meten is weten. En straks aandacht voor El Clásico. Morgenavond zullen naar schatting 500 miljoen mensen naar kijken. De wedstrijd tussen Real Madrid en FC Barcelona op de Spaanse tv... wordt al flink voorbeschouwd. Estos días se hacen casi tantos pronósticos sobre el resultado del Clásico... como sobre los equipos que alinean José Mourinho y Pep Guardiola. Het onderwerp is welke tactische voefjes Mourinho en Guardiola uit gaan halen... zegt deze commentator. En wij vragen ons af hoe beleef je als speler zo'n wedstrijd. Ik praat straks over met Boudewijn Sende, ex-Barcelona... en met... M Oud-Madridista, John God. En de sport die geweest is vanavond. een wedstrijd in de Eredivisie. ADO Den Haag won met 2-0 van Heracles. Hoorden we net al in het nieuws. Ook gehoord natuurlijk hier Frank Wielaert op Radio 1. Maar wat zegt die 2-0... Nou, alles over uh, de wedstrijd in ieder geval. Want uh, Heracles vorige week weer eens een keer gewonnen. Datzelfde gold ook voor uh, Ado. Maar Ado begon furieus aan de wedstrijd. Veel scherper, veel feller. En dat leverde na 9 minuten al de openingsgoal van Van Duinen op. Exemplarisch ook voor het spel van uh, Heracles. Van der Linden gleed weg op het moment dat hij de bal wilde aannemen. Van Duinen zag het eigenlijk al een beetje aankomen. Want de paas op Van der Linde was al wat aan de zachte kant. Hij was al onderweg. Glipte uh, zelf die bal tussen Van van de Linde en uh, uh, volgens mij was het Kwansa weg. En vervolgens kon hij alleen doorgaan op uh, pasveer. En uh, die goal maken. En daarna moest uh, Herakles het spel gaan maken. Dat lukt ook allemaal wel. Maar veel verder dan een beetje die bal rondtikken. Het gebruikelijke positiespel van Herakles. Veel verder dan dat kwam het eigenlijk niet. Er kreeg nauwelijks kansen. En 9 minuten voor tijd maakte Immers 2-0. En toen was de zaak beklonken. Dat betekent dat uh, Ado over Herakles heen gaat in de stand. Ado nu tiende, Heracles elfde. Eén puntje meer voor de ploeg uit Den Haag. En zoals gezegd op deze overwinning van Ado valt niets af te dingen. Het was opportunisme tegen positie. En het positiespel verloor het vanavond duidelijk. Dat zei ja. Frank Wilaert vanuit Den Haag. Strenge harde woorden werden gesproken door Richard van der Maarden... als het ging over de Nederlandse handbalvrouwen tegen Korea. Dramatisch slecht, iets dergelijks, ving ik op, Richard. En wat ook vooral, het heeft grote gevolgen. Ja, dit WK in Brazilië moest de springplank zijn voor Nederland naar de Olympische Spelen. Eerst nog het Olympisch kwalificatietoernooi spelen in mei. Maar dat is ineens heel erg ver weg. Nederland gaat vrijwel zeker vierde worden in de pool. Wordt afgeschoten in de laatste poolwedstrijd door Zuid-Korea. Het staat 26-18. 12 minuten zijn we bezig in de tweede helft. 18-10 was het al bij rust. En als Nederland op die vierde plaats eindigt, dan speelt het zondagavond tegen Regerend Olympisch kampioen, regerend Europees kampioen. Noorwegen, een absolute grootmacht in het handbal. Noorwegen won zojuist in groep A met 28-27 van Montenegro. Eindigen als eerste en komen dan dus Nederland tegen. En Nederland heeft in die wedstrijd denk ik helemaal niets te vertellen. Want het spel is echt schrijnend, het is dramatisch. Geen enkele grip op de enorme handelingssnelheid van Zuid-Korea. Dat toch op een... Ja, zelf de positie staat in de pool als Nederland. Nederland heeft zelfs een iets beter doelsaldo. Korea wel een veel grotere reputatie als het gaat om het uh, spelen van uh, grote wedstrijden. Vooral op de Olympische Spelen hebben ze een paar keer uitstekend gepresteerd. Maar Nederland komt gewoon aanvallend en ook verdedigend tekort in deze wedstrijd. Ik heb heel veel afspeelfouten gezien. Heel veel technische fouten. Oranje heeft moeite met de offensieve dekking van uh, Korea. Heel taai spelend. Uh, ze missen ook aanvallend heel veel kansen. De staat. Het staat ook niet geweldig. Het is niet compact. De keepster pakt geen extra ballen. Ja, en dan ga je een wedstrijd niet winnen. Korea staat dus voor 26-18. We zijn 13 minuten bezig in de tweede helft. En Nederland zal dan als vierde eindigen spelen tegen Noorwegen. En dat lijkt me nogmaals een kansloze missie voor dit oranje... dat in deze wedstrijd tegen Zuid-Korea volledig door het ijs zakt. Even sting hierin te herkennen. En dan begrijp ik van de muziek samenstellen dat het. in die zin klopt dat het om zijn zoon gaat. Uh, die speelt in fiction, Plane Two Sisters. Dag 2 van de Europese kampioenschappen zwemmen. Korte baan in, in Polen. Ik gaf het al aan, er is nog weinig metaal gehaald. Om beter te zeggen, nog helemaal niks. Bob van de Tak die volgde dat uh, vandaag allemaal. Bob um, Nederland, dus nog geen medaille. Um, hoe komt dat eigenlijk? Ja, dat komt omdat Nederland daar met een uh, zogenaamde B-ploeg naartoe is gegaan. Een erg jonge ploeg, veel grote namen ontbreken. Omdat die uh, dit toernooi, dit korte baantoernooi niet vinden passen in hun olympische voorbereiding. Ja. Want dat is op de lange baan uiteraard in het 50 meter bad. En uh, dat is wel uh, deels een verklaring uh, voor het feit dat er nog steeds geen medailles gewonnen zijn. Ja. Viel dat wel ook tegen? Ja, vandaag wel, want Juri Verlinde, dat is dan een van de weinige Nederlandse toppers die daar wel is op dat EK-korte baan in Polen. Die kwam in actie op zijn favoriete afstand, ook nog de finale van de 100 meter vlinderslag, ging als derde naar die finale. Maar uh, redden het dus niet in de eindstrijd. Vierde plaats en dat viel toch wel tegen. Czerniak, de Pool, die won voor Korotiskin. Dat viel misschien wel een beetje te verwachten, die twee op de eerste twee plaatsen. Maar als je dan kijkt wie de derde werd nu, dat was François Heersbrand uit België. Een relatief onbekende ja. Belg, toch een zwemmer waarvan ik dan denk... die moet voor Linde toch wel kunnen hebben, maar vandaag dus niet. Nee. Nou, uh, dan maar even naar voor Linde, uh, zelf. Uh, zijn reactie, Martin Vriesma sprak met hem. Jullie, vierde plaats, uh, niet leuk Nee, dit is ik echt heel vervelend Twee jaar geleden was ik ook vierde, vorig jaar tweede Tijd is overigens prima uh, Als ik kijk naar de voorbereidingen en uh, de specialisatie die we nu hebben gedaan Ben ik nog niet in topsnelheid Nu deze tijd, ik denk dat ik, als ik uitgerust ben, makkelijk met die jongens mee kan in de wedstrijd zelf, wat mij opvalt is uh, dat je na de start toch altijd meteen weer behoorlijk achter ligt. Hè? Ja, het is, uh, kijk, ik kan het in de race niet zien. Uit de analyse blijkt dat startkeren nog niet optimaal is. Nou, dat is de reden waarom dat ik ook hier ben. Meten is weten. En ik denk dat dit weer een uh, pijnlijke bevestiging is uh, dat ik weer aan, aan de slag moet. Maar ik denk als het gewoon allemaal op zijn plek gaat vallen, dan, uh, dan komt het wel goed. Op de derde plaats, die Belg, uh, Heersbrand. Uh, ja, je wordt geflikt hier door een Belg. Ja, ja Balen. Maar goed, uh, volgend jaar uh, is de EK Langebaan in Antwerpen. Dan zal ik mijn eigen land, zal ik hem gewoon even een uh, koekje van eigen deeg geven. Ja, <laughs> dat blijft natuurlijk. Hè. Dat hoort ook bij een topsporter. Zeg maar, hij ziet het uh, EK Kennelijk ook voornamelijk als, als een toernooi waar hij zich, zich kan testen. Uh, hij heeft het een startkeren. mooie uitdrukking van ja. het ook. Hè. Het, het keren dat hij wil verbeteren. Ja, dat is wel vaker een probleem trouwens, hè, bij Nederlandse zwemmers. Ja. Dat starten keren, Sebastiaan Verschuren bijvoorbeeld, heeft daar ook last van. En uh, ja, Verlinden wilde inderdaad dit toernooi gebruiken om dat te trainen in een wedstrijd. Ja. En nou ja, dat heeft hij kunnen doen. Maar... Ging niet goed? Geen medaille. Nee, het, dus ging het nog niet goed genoeg, uh, begrijp ik van hem ook. Nee, nee, nee. inderdaad. Zegt dan de vrouw Estafette, uh, ook net niet, ook vierde, hoe moeten we dat beoordelen? Ja, daar kon je niet echt veel meer van verwachten, denk ik. Want het was een uh, erg jonge ploeg, Ploeg met veel onbekende namen, althans voor het grote publiek denk ik. Tamara van Vliet, Ilse Kraaienvelder, Rieneke Tering en Maud van der Meer. En die hebben natuurlijk niet de kwaliteiten van een Ranomi, Kromoui, Joy of Femke Heemskerk. Dus dat merk je dan wel terug. En als je dan moet zwemmen tegen andere landen, tegen Duitsland, Italië, Denemarken... die dan wel Britta Steffen in het water kunnen brengen, Federica Pellegrini, Jeannette Ottersen... Ja, dan is het een moeilijk verhaal natuurlijk om ja. een medaille te pakken. En ik denk eigenlijk dat die vierde plaats nog best uh, behoorlijk Mooi, is. Ja, nou Laten we even luisteren naar een gesprek met, uh, met een van de vier, Ilse Kruijenveld. Ilse, wat is dat toch met die vierde plaats en Nederland? Uh, dit toernooi het is voortdurend vierde plaats, heb ik de indruk. Ja, maar ik denk dat er op dit moment gewoon niet meer in had gezeten. Het scheelde nogal wat met Italië, maar uh, we hebben echt sneller gezommen dan uh, s ochtends. Ik heb zelfs ochtends niet ingezeten, maar het was zeker een betere tijd. En in die zin dus ook tevreden? Ja, ik heb mijn eigen tijd nog niet gezien, mijn eigen split. Maar. Uh, 24-7. Ja, goede tijd. Dus uh, ik ben wel tevreden. Ja, dat is wat je zegt. Ze mogen tevreden zijn. Ze zijn het ook. Of, zeker op dit niveau. Waar, waar, waar ze op ze moeten zwemmen, mogen ze ook tevreden zijn, begrijp ik van jou. Ja, het is een jonge ploeg natuurlijk. Ja. En uh, ja, als je dan tegen toch een paar toppers zwemt uit de andere landen, ja. dan is het moeilijk om op het podium maar te ja, komen. Op, dus, uh... Uh, het gaat om de medailles, ja. de titels ja. in, het, <laughs> in de topsport. Zit het er nog in de komende dagen op de lijst? Ja, de in, uh, ik denk Polen? dat er nog wel wat gaat gebeuren. hoor. Morgen bijvoorbeeld, daar ben ik zelf wel heel benieuwd naar. De 1500 meter vrije slag met Job Kienhuis. We hebben vorige week. Op het ONK, dat is lange baan natuurlijk... Ja. hebben we dat prachtige Nederlands record gehad van Kienhuis. Voor het eerst onder de 15 minuten. Nou, ik ben heel benieuwd wat hij nu op de korte baan kan doen, Kienhuis. Of hij daar ook iets, iets moois kan laten zien. Medaille zou moeten kunnen, denk ik. Ik heb net even de startlijst bekeken. Zou moeten kunnen, maar goed, we ja. moeten het afwachten natuurlijk. Joeri Verlinden gaan we ook nog zien dit weekend. Twee keer zelfs op de 50 en de 200 meter vlinderslag. Wow, is niet echt zijn kiezen. specialisme, want dat was eigenlijk de 100 ja. die hij vandaag zwom. Dus het maar... wordt moeilijk, denk ik. Maar misschien kan hij voor een verrassing zorgen. Ja. En ja, bij de vrouwen gaan we misschien Hinkelings Schreuder nog in het water zien. Zondag op de 50 meter vrije slag. Daar staat nog wel een klein vraagteken achter. Want? Want uh, vandaag uh, liet ze voor stek gaan op de 50 meter vlinderslag. Die moest ze ook noodgedwongen laten schieten. Mm -hmm. Nog niet helemaal fit. Ze heeft vorige week bronchitis gehad. Hoestbuien, yeah. nu last van de ribben als gevolg daarvan nog steeds. Dus het is te hopen dat ze zondag fit is. Want er hangt veel voor haar vanaf. Niet alleen wel of geen medaille, maar ook de A-status. Van het NOC-NSF uh, hangt daarvan af. En ze moet eigenlijk ja. bij de eerste vier eindigen om die A-status te behouden. En dus, A-status uh, wil zeggen faciliteiten, geld, geld ja, noem het maar op. Dus, om in de top te blijven. Belangrijk. Belangrijk. We gaan het meemaken. Jij gaat het allemaal bekijken, Bob van der Tak. Dank je wel. Waar zeker geen medaille valt uh, te halen voor uh, Oranje. Dat is bij het handbal Nederland-Korea. Richard van der Maarden. Of er moet een heel groot wonder nog gebeuren en Nederland moet winnen in de achtste finalesmenno van Noorwegen. Maar dat zie ik eerlijk gezegd niet zitten. Weer een doelpunt nu van Zuid-Korea. Tien minuten nog in deze wedstrijd. En ja, ik zou graag een positief verhaal willen afsteken over dit oranje. Maar het is gewoon armoetroef in dit duel. 33 doelpunten inmiddels voor Korea, 21 voor Nederland. Het loopt niet, verdedigend niet, aanvallend niet. Er wordt volop gewisseld door bondscoach Henk Groener. maar. Ja, het tij wordt niet gekeerd. Het is allemaal heel erg slap. En Nederland zal dan waarschijnlijk zondagavond die wedstrijd moeten gaan spelen tegen Noorwegen. Dat met één doelpunt verschil heeft gewonnen van Montenegro. En Noorwegen dat is de Olympische kampioen. Vorig jaar speelden we tegen Noorwegen op het EK. En toen werd Oranje afgeschoten 19 doelpunten verschil. Wel een oefenduel onlangs nog in november. Ook tegen Noorwegen gespeeld. Toen werd het 30-30. Maar ja, dat is een, een oefenwedstrijd. Zegt allemaal niet zoveel. Het moet op dit podium gebeuren. Veel speelsters van Nederland zeggen we naderen de wereldtop, Nederland komt eraan. Maar het is gebleken de afgelopen week. Een nederlaag tegen Spanje. Een nederlaag tegen Rusland. Nu een nederlaag tegen Korea. Dat Nederland zover dus blijkbaar nog niet is. Nederland gaat verliezen. De laatste poolwedstrijd eindigt dan op. De vierde plaats en treft dan zondagavond Noorwegen in de achtste finales. Over ik en Heartbroken. Zometeen gaan we bellen met Sean Metgod en Boudewijn Sender om te praten over El Clasico. De wedstrijd morgenavond, Real Madrid-Barcelona. Wij moesten het vanavond doen met Ado Den haag Telstar. Ook leuk, uh, Ado won met 2-0 van Heracles. Jeroen Elshoff sprak met Mike van Duinen, maker van de 1-0. E Dat is een mooie avond. Een hele mooie avond. Een doelpuntje en drie punten, dus uh, ja, ik ben hartstikke blij. Wat was het verschil uh, vanavond, jullie instelling... Ja, we kwamen vroeg op voorsprong en uh, ja, toen kregen we het wel lastig. Maar uh, hebben we hebben ervoor gevochten en uh, uiteindelijk maken we 2-0 Is de wedstrijd gespeeld. Ja, wat bedoel ik eigenlijk? Je zegt, we hebben ervoor gevochten. En, en dat leek nou net de sleutel tot het succes vanavond. Want jullie waren vooral in de duels uh, sterker dan Herakles. Ja, denk ik ook. Ik denk dat we er voor op zijn geklapt. Dus uh, ja, dat is alleen maar mooi. Was dat de bedoeling ook? Ja, tuurlijk. Elk duel willen we winnen. En uh, ja, dan uh, straal je denk ik ook wel wat uit de ploeg. Want schuilt er ook een gevaar achter? Want het lijkt me zoveel krachtkosten ook. Ja, het kost wel veel kracht. Het afjagen natuurlijk, uh, ja, dat kost gewoon veel kracht. Maar uh, ja, als je dan uiteindelijk wint, dan, uh, ja, dan uh, is dat mooi. Dat is jouw verhaal, want door de, ja, ook door de afwezigen en door de blessures krijg je kansen om te spelen. En dat is natuurlijk uh, zeer prettig als je tot scoren komt. Ja, ik ben blij dat ik kansen krijg van de trainer. En uh, ja, als ik dan een doelpuntje maak, dan uh, ja, dat is dat echt uh, fantastisch voor mij. Je kreeg hem cadeau, want je wachtte wel lang tot je hem erin schoot. Ja, ik bleef heel rustig, dus uh, ik zocht op het juiste moment. Dus hij uh, ging er nog goed in. En dan de ontlading, uh, ja, dat, dat, daar spreekt alleen maar spelvreugde uit, hè? Ja, zeker. Ik ben hartstikke blij dat ik speel natuurlijk. En uh, ja, wat ik al zei, doelpunt, dat is, uh, dan komt alle emotie komt naar boven. En dan, uh, ja, dan ben je gewoon hartstikke blij. Je kwam hier staan en je zegt, ja, dat is leuk, maar mijn lip ziet er waarschijnlijk niet zo mooi uit. Uh, wat is er gebeurd? Ja, ik kreeg een elleboogie, maar uh, ja, dat hoort erbij. Het is een mannenport. Ja, bij dit soort uh, resultaten kan je denk ik, dat beter hebben dan bij Nederland? Ja, precies. Als we winnen, dan, uh, dan praten we daar niet meer over. Jullie gaan in Raakles voorbij op de ranglijst. Hoe belangrijk is dat? Ja, hartstikke belangrijk. Want uh, we krijgen nu nog een lastige wedstrijd Ajax uit. En, uh, ja, ik denk dat uh, nu we deze hebben begonnen, hebben we gewoon een goede zaken gedaan. Want we zagen uh, jullie langslopen. Natuurlijk is er ontlading uh, op het moment dat jullie winnen. Maar jullie lijken ook echt een team. Ja, zeker. Uh, ja, veel jongens die spelen langer met elkaar en kennen elkaar hartstikke goed. En, uh, ja, we zijn gewoon echt een, een goed team. Ik neem aan dat bij dit soort resultaten het vertrouwen ook gooit. Ja, zeker. Tuurlijk. Ja, vertrouwen is belangrijk. En, uh, ja, ik denk dat wij als ploeg dat wel uitstralen. Ga je nou doen met die lip vanavond? Gaat er ijs op of gewoon een koud drankje? Ja, ik heb net al geijs maar uh, misschien een koud drankje, dat, uh, dat moet wel helpen. En als er één niet helpt, dan zou ik zeggen misschien nog één. Ja, precies. We doen het rustig aan, dat wel. Zijn Mark van Duinen van uh, de winnaar ADO. Ja, Heracles, dat haalde vorige week nog uit tegen VVV 7-0. Werd het toen vanavond dus, volgt een nederlaag. Jeroen sprak daarom ook met Anton van der Linden van Heracles. Ja, na nou, die show van vorige week valt dit een beetje tegen, denk ik. Ja, dat is wel een uh, understatement. Uh. Het is gewoon, uh, ja... Alles wat het vorige week wel was, was het vandaag uh, niet uh, slap. Heel slordig. Ja, ook wel onnodig. Het begint eigenlijk al gewoon, zoals het meestal begint, bij het begin. Want, kijk, jullie gaan er dan niet echt fel in. Tenminste, zo ziet het er niet uit. Nee, maar we waren er ook voor gewaarschuwd. En we uh, wisten dat, uh, dat Ado fel uh, wilde beginnen. Maar ja, het was gewoon uh, ja, slap. Het begon al met de aftrap. Dus. Ja, als je zegt, uh, we waren er al voor gewaarschuwd, dan komt het eigenlijk nog uh, naïever over. Dat jullie er vervolgens wel intrappen. Ja, maar het is niet de eerste keer dat... Uh, dat het ons overkomt. En, uh, het is gewoon heel erg zuur. Hoe kan dat nou? Tja. Ja, ik weet het niet. Uh, wij kunnen uh, zo goed spelen, maar. ook heel erg slecht. Het begint uh, als het gaat om de doelpunten. Uh, bij een moment waar jij ja, de fout in gaat of uitgeleid, Wat gebeurt er precies? Nou ja, ik speel Willy en ik verwacht een bal terug. En ik krijg hem niet helemaal terug zoals ik verwacht. En, uh, daar schrik ik een beetje van en. Het komt half achter. Ik probeer hem in de sliding nog terug te tikken naar de keeper. en uh, Ja, ik mis hem. Um, ja, uh, het is bijna winterstop. Kunnen we na de winterstop dat verhaal een keer de kast in gaan doen van... Uh, Herakles thuis heel goed en uit wil het maar niet vlotten? Nou ja, dat, uh, dat, is, wel, uh, dat is wel te hopen. Want uh, je wordt er gek van. Nou ja, het is gewoon uh, uh, voor iedereen heel erg frustrerend. En, uh, ja, het gebeurt gewoon. Dus, uh, het mag niet, maar het gebeurt wel. maar ja, nogmaals, vorig jaar hadden we een nog slechtere eerste seizoen zelf, denk ik. En daarna een hele goede tweede, dus we hebben nu nog een wedstrijd tegen Vitesse om, om wat recht te zetten. En daarna, ja, met z'n allen de rug rechten en dan een goede tweede seizoen zelf te maken. I've done to you, but I'll die as I stand here today, knowing that deep in my heart, they'll fall to ruin one day, for making us part.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 Back on the chain again, pretenders. Nederland, Zuid-Korea, WK, handbal, Richard van der Maarde. In Brazilië, waar de gezichten op onweer staan bij Nederland. Hele zure gezichten. De wedstrijd is afgelopen 38-26. Een enorme nederlaag voor Nederland dat vernederd is... door een veel betere taai Zuid-Korea... waar Nederland zich op heeft stuk gebeten in deze wedstrijd. Het gevolg is dat Oranje eindigt als vijfde in de pool. Verliest van Rusland, verliest van Spanje, verliest dus van Zuid-Korea. En zondagavond tegen de nummer 1 speelt van groep A. En dat is Noorwegen. En Noorwegen is de Olympisch en ook regerend Europees kampioen. Dus dat lijkt, zeker in deze vorm, voor Oranje een kans. Missie. Richard van der Made over die wedstrijd Nederland-Zuid-Korea. En de gevolgen vooral daarvan. De eerste divisie, daar won FC de Bos vanavond de tweede periode-titel. De ploeg van Coach Alfons Groenendijk speelde 2-2 tegen Eindhoven. Het was een directe concurrent en dus was het net genoeg. Rofleur in gesprek met Groenendijk. Gefeliciteerd Alfons Groenendijk. Toch gelukt. Verleden week weggegeven tegen Ahead En nu 4-2-2 in Eindhoven. De buitens binnen. Nou ja, weggegeven tegen een ploeg die die avond beter was. En uh, ja, dat kan. Vanavond denk ik een echte wedstrijd, uh, alles erop en eraan. Veel spanning, veel kansen. Beide kanten hadden we eigenlijk kunnen winnen. Ik vind uh, het dramatisch begonnen weer. Ja, dat is toch ja als je na 54 seconden al meteen ja, nog achter staat. Dan kan, dan kan het ook nog 2-0 worden. En dan redt uh, zwaar een 1-1 situatie. En daarna komen we wat beter in de wedstrijd. Maken een goede 1-1. Goede en uh, vervolgens uh, is er een open wedstrijd die beide kanten op kan waarbij we wel uh verzuimd hebben, denk ik, om, om ook die derde te maken. Maar dat geldt aan de andere kant ook wel, moet ik eerlijk zijn, voor Eindhoven. Heb je een beetje gevolgd wat er elders op de velden gebeurde bij Emmerswolle en bij Sparta tegen MVV? Ja, laatst wel. Uh, zeg, het laatste half uur heb ik wel mijn teammanager uh, naast me heb ik wel steeds uh, de telefoon uh, zeg maar op teletext laten, zet, mm. laten houden. En uh, hadden we hadden steeds het overzicht. Anders hadden we hier moeten winnen. Wij hadden dan gelijkspel genoeg. Maar we hoorden dat Sparta met 10 man stond en het moeilijk had. En uh, daarom had ik geen spel. Extra spits gebracht, omdat we ja, toch wel redelijk controle hadden over de wedstrijd. We. Dus, en uh, vredeweg ging het mis. Dan kom je hier, dan is de druk toch groter. Hoe heb je die weggekregen? Want in het begin moet je ook gedacht hebben: het gaat niet goed. Nee, klopt. We zijn dramatisch begonnen. En ik heb ook een uh, ouderwetse donderspeech gehouden in de, in de rust. Want uh, ja, ik denk dat het uh, nodig was. Het was nodig om, uh, om de ploeg weer op scherp te uh. krijgen een groot feest. Het is voor de jongens zo leuk, want uh, ze hebben er keihard voor gewerkt. Ze zijn, uh, het is een lekker groepje en uh, ze werken hard die jongens. Ja, en ik ben gewoon blij voor die club, hè, want we stonden een, jaar geleden, of een half jaar geleden stonden we nog aan de rand van afgrond. En nu staan we met een periodetitel. Ja, ik ben gewoon hartstikke trots op, op deze groep. Uh, wat kun je hiermee bereiken, Alfons? Nou ja, we krijgen na de winterstop uh, weer een paar spelers erbij. Want uh, er komen jongens terug uh, van een blessure, zoals bijvoorbeeld Nassan Kilic en Tom van Weert. Dus wij worden er sterker op. En, uh, ja, deze ploeg uh, kan veel beter dan wat we vanavond hebben laten zien. Maar we hebben afgelopen periode hebben we gewoon hele goede wedstrijden gespeeld en uh, terecht denk ik uh, dat we uiteindelijk deze finale mochten spelen en dat je dan uh, met de periode staat, ja dat is alleen maar uh, fantastisch. Kun je een rol spelen in de playoffs? Ja, dat weet ik niet. Uh, dat moet blijken. We hebben vorig jaar bijna excelsior op de knieën gekregen en nu, um, ja, moeten we het afwachten. We gaan wel gewoon door, want ik wil zo hoog mogelijk eindigen met dit, met dit elftal en uh, we gaan wel uh, natuurlijk ook uh, kijken met de groep compleet. straks. Hè, dat we weer uh, het voetbal ook kunnen spelen wat we graag willen. Want ja, ik zeg al vandaag de eerste half uur... Uh, ja, ik het, uh, het leek niet eens op voetbal. Ja. Um, jullie kunnen goed feest vieren. Hoe lang gaat het feest vannacht duren? Nou, ik denk dat het wel even gaat duren. Want uh, ja, je begrijpt, de Brabantse nachten kunnen dan langzaam. <lacht> ja. nee? Dus uh, ik denk dat het wel een feestje wordt. Ja. Ja. En die stier, die, die bronzen stier, blijft hij wel heel? Want ik ja, zag er dat heeft, er nu al mee gegooid werd. Die heeft de aanvoerder, terecht, denk ik. Goede aanvoerder. En uh, ja, die krijgt wel een plekje van Groenendijk. De coach van Den Bosch, dus tweede periode binnen daar. De koploper Zwolle maakte geen fouten vanavond, won met 2-1 bij Emmen. Sparta MVV werd 0-0. Cambuur won met 5-1 bij Veendam. AGO VV verloor thuis met 3-2 van Dordrecht. Os won thuis met 3-1 van Telstar. Fortuna Sittard won met 3-1 van Willem II. Volendam met 3-1 van Helmond Sport. En Ahead Eagles tegen Almere City FC, dat werd 2-2. Natuurlijk, om de stand bovenin. Nou, die lijkt een beetje op vorig jaar. Want eh, Zwolle staat echt ruim vooraan. 41 punten uit 16 wedstrijden. Eindhoven, tweede met 31 uit 16, 10 punten erachter. En dan volgt ook nog eens een keertje Kambuur. Maar bij Zwolle, we hebben het al vaker gezegd, daar begint de competitie pas na de winterstop. Zijn we dus benieuwd naar. Dan het schaatsen. Eh, niet het actuele schaatsen. Nee. In de geschiedenis op 9 december 1961... werd in Amsterdam namelijk de eerste Nederlandse 400 meter kunstijsbaan geopend. De aanleg werd extra gestimuleerd door de wereldtitel... die Henk van der Grift eerder dat jaar had veroverd. Vijftig jaar na de opening zocht Floris van Hoorn de allrounder van leer op... en sprak met hem over die beginjaren van de Jaap-Edenbaan. Zelfs de bereden politie moest eraan te pas komen... om de vele enthousiasten die de gladde ijzers wilden onderbinden in toom te houden... Want schaatsen is bij ons nog altijd een bijzonder populaire sport. Waar het dan gevoren heeft, vraagt u. Oh, in Amsterdam. Er waren initiatieven van een aantal mensen uit Amsterdam. En die wilden daar een kunstensbaan hebben. En die uh, door zijn begonnen met, met, met plannen maken. En uh, ook de locatie hadden ze al klaar en zo. Alleen het financiële gedeelte, dat, uh, dat was een handicap. Ik kan me nog herinneren dat wij in uh, Noorwegen zaten... Dat we, naar een interview met een collega van u uh, die zei van jullie moeten vanavond naar het nieuws luisteren want er is een hele belangrijke vergadering in Amsterdam in de gemeenteraad en die bestemt uh, of dat er een kunstensbaan komt ja of nee nou dat hebben we toen ook gedaan en uh, ja helaas was hij toen afgestemd en uh, er zal geen kunstensbaan komen in Amsterdam ja toen is er uh, met het uh, wereldkampioenschappen, 14 dagen of drie weken later dat we dus reden. Ja, toen was het helemaal feest in Amsterdam, en, of eigenlijk in heel Nederland. Dat men toch maar besloot om die financiën toch rond te maken... Ja, met de medewerking van de Nederlandse Sportfederatie. De baan werd gebouwd, de baan was er... maar voordat die werd geopend uh, werd die eventjes getest door een aantal schaatsers. Heeft u daar nog een rol bij uh, gehad? Nee, ik was in uh, Noorwegen, want ik woonde in Noorwegen en uh, ik uh, trainde daar. Niet hals over kop naar Amsterdam gegaan, bij de opening geweest... Nee, de KNSB vond het niet goed dat ik terug zou komen... in verband met ja, allerlei ja, reisprolikelen en eh, onderbreking van de training, kans op verkoudheid, et cetera. Dus dat is niet gebeurd. Hierbij geef ik deze ijsbaan de naam van mijn grootvader Jaap Ede. De Nederlandse schaatskampioenschappen op de Amsterdamse kunstijsbaan... werden niet gehinderd door de regen. Want op deze baan kan men nog schaatsen... als de buitentemperatuur 16 graden boven nul is... U was ook de eerste Nederlands kampioen op de Jaap-Edebaan. Ja, dat is de eerste keer geweest dat, uh, dat ik op de Jaap-Edebaan heb gereden. Dat was uh, in, uh, nou, eind februari, begin maart in 1962. Uh, we hebben eerst een, week, een weekend daarvoor hadden we een landenwedstrijd. Dat maar, ik Noorwegen, Zweden, Nederland. En een week later zal het dan de Nederlands kampioenschappen geweest zijn, denk ik. Ja. Op de 5000 meter reed hij tegen Nico Houter uit Opmeer. Een van de 45 deelnemers die voor dit kampioenschap hadden ingeschreven. Het publiek, dat de 26-jarige van de grift vurig aanmoedigde... zag hem de 5000 meter winnen in de nieuwe recordtijd van 8 minuten en 18,19 seconden. Wat vond u van de baan? Ja, het was toen echt herfstweer weer en het was allemaal nieuw. Dus de mensen die moesten nog ervaring opdoen met, uh, met ijs maken. Hij lag op een sintelmaan en uh, ja, uh, dat was ook voor het publiek was hij geopend. En wij mochten dan trainen op de onrendabele uren, dus van zes tot, tot zeven of half acht of iets dergelijks. En dan was er dus middags was dus de jeugd geweest en, en recreanten. Ja, gezellig, eh, een droppie eten, een pepermuntje eten, stuk papier op het ijs. Eh, er staan bomen langs de kant, daar viel het blad op dat moment, eh, begon te, eraf te komen. En eh, ja, dan was het nog wel eens dat wij per avond een drie keer van het ijs moesten... om onze schaatsen te slijpen. Dus dat, dat kwam al voor dat... dat eh, ja, erg uh, stoffig was daar. Koningin Juliana bevond zich met prinses Marijke onder de toeschouwers. die Henk van der Grift op de Jaap Eden Kunstijsbaan in Amsterdam zagen starten. tegen de Zweed Wilhelmsson. In deze 500 meter serie begon van der Grift op de buitenbaan. K kunt u een inschatting maken van hoe belangrijk de Jaap Edenbaan is geweest. voor de ontwikkeling van het Nederlandse schaatsen? Nou, ik denk dat het erg belangrijk geworden is. Dat is ook wel gebleken de laatste 50 jaar. Aan de, aan de successen dus die we gehaald hebben. En als we dat terugkoppelen naar de jaren ervoor. U moet het zo zien: dat uh, die rijders in Nederland. voor de 62 die kwamen uit, uh, uit de provincie. En die waren dan erg afhankelijk van de activiteiten van een ijsclub. Had je een, een plaats, woonde je in een plaats waar een actieve ijsclub was. die dus die wedstrijden organiseerde, daar kwamen de rijders vandaan. Had je een andere plaats ook met een ijsclub, Maar die zeiden: nou, het is gezellig hier zo en dat houden we maar zo. En, nou, dat kwamen dan ook vermoedelijk geen, uh, geen hardrijders gedaan. En van Eden. 50 jaar Jaap Edenbaan met uh, de wereldkampioen van toen, Henk van der Grift. De. Voetbalwedstrijd van het weekend wereldwijd, mag je wel zeggen. Die begint morgenavond om 10 uur. In Madrid, El Clásico. Real tegen FC Barcelona. Naar schatting, 500 miljoen mensen zullen naar die wedstrijd kijken. Wij gaan ook vooruitblikken met twee voetballers die deze wedstrijd van binnenuit kennen. Um, Boudenwijn Zender, goedenavond. Goedenavond. Ex-Barcelona, zeg ik er dan bij. En John Metgod, ook goedenavond. Goedenavond. Ex-Real Madrid van. Wat is het inmiddels? 20 jaar geleden? 30 jaar? Ja, van 1982 tot 1984. Ja, moet je nagaan. Na de grote... Uh, uh, de successen bij AZ die kant op gegaan. Ja, precies. Precies. Uh, heren, laten we eerst maar eens even beginnen. Uh, John, uh, met alle respect toch de oudste. Uh, om bij jou te beginnen, hoeveel klassico's heb je meegemaakt? Ik heb er twee jaar gespeeld. Uh, en, uh, alleen het laatste jaar... Uh, toen heb ik er uh, maar gespeeld. Uh, ik, we hebben ook nog een van de cup gespeeld. Dus ik heb er in totaal vier gespeeld, als ik het goed heb. Ja. Twee finales verloren hebben wij weten te achterhalen van Barcelona. De Copa del Rey en Copa de la Liga. Staat er nog ja, eens bij? Ge geweldig dat je dat nog weet te <laughs> herinneren. Geweldig dat je dat ook nog even <laughs> meemoreert. Dank je. <laughs> ja, doet dat pijn? Deed het toen pijn? Ja, het doet altijd pijn om te verliezen. Is Zeker in een beker. En, en, en als het dan ook nog uh, ja Madrid-Barcelona is, ja... Dan is, uh, ja, dan is leven of dood is bijna niks natuurlijk. Nee. En hoe, even kort, hoe waren de verhoudingen toen? Wat, wat, wat was toen de topploeg? Ja, allebei natuurlijk. Maar wie, wie ja, zat er in de goede flow? De, ja, er speelde bij Barcelona. speelde er eentje. Die heette geloof ik Maradona of zo. Ja? ja. Oh, die. Ja. ja, met die witte neus. Ja, en die kon wel aardig voetballen, moet ik zeggen. Zeker. Die kon wel Ja, ja, ja. Uh, dus het, het, het was een beetje gelijkwaardig. Ik denk zelf dat Madrid uh, iets, iets beter was, ondanks dat we toen die twee jaren het dicte zat, uh, beide seizoenen tweede werden en niet na Barcelona, maar na Atletico, Atletico Bilbao, Precies, die ja. twee keer kampioen wordt. en uh, Dat was twee keer op de laatste uh, speeldag zeg maar, dat dat werd beslist. Dus het was niet, uh, het was niet zeg maar, de strijd tegen Barcelona en Real Madrid nee. die dan ging om het kampioenschap, maar goed, de prestige die, uh, ja, die, uh, ja, die is er altijd natuurlijk. Ja. Boudewijn, hoeveel heb jij uh, met Barcelona gespeeld? Uh, ik, heb, ik heb drie jaar in Barcelona gespeeld. En ik denk dat ik uh, vier of vijf klassico's heb uh, meegemaakt. En ik, uh, ik meen dat ik er sowieso eentje gemist heb, wegens zijn blessure. Maar de rest heb ik toch wel van dichtbij meegemaakt. Ja, De periode 98-2001. Zaten ja. er nog, ja. nog memorabele wedstrijden bij? Ja, ze zijn op zich natuurlijk al memorabel. Maar eentje waar je, waar je zegt, die sprong eruit? Nou, eentje die me wel uh, bijstaat is dat we op een gegeven moment in Madrid uh, speelden wij 2-2... Uh, er werd een doelpunt van Rivaldo afgekeurd wat, uh, wat eigenlijk onze 3-2 had moeten zijn. En ons uh, op weg had moeten helpen naar een kampioenschap. En uiteindelijk uh, werden wij, meen ik, tweede achter... Uh achter Deportivo of zo, en, uh, of, of zelfs achter Madrid. Maar dat was net eigenlijk hetgene wat, uh, wat uh, ons uh, kampioenschap uh, had kunnen maken. Ja. Nou, nou, nou kennen wij hier uh, als klassiekers uh, Ajax, PSV, PSV, Feyenoord maar, en helemaal natuurlijk Ajax, Feyenoord. Maar ik heb altijd begrepen, maar jullie weten dat veel beter dan ik, dat staat in geen vergelijk met wat je daarmee maakt. John. Nee. Oh, of staat... Boudewijn, sorry. John... Natuurlijk ook het merendeel van. Nee, inderdaad. Het is, uh, in Nederland heeft natuurlijk de klassico uh, uh, wat, wat John er natuurlijk altijd over heeft. Dat is fijn uh, dat is Ajax toch eigenlijk in Nederland uh, de, de grote klassico. En uh, nou ja goed, in Spanje beginnen ze uh, een maandje of twee beginnen ze voor die wedstrijd al een beetje naar die wedstrijd toe te werken. Dus dat geeft wel een beetje aan wat uh, ja, hoe belangrijk die wedstrijd is. En, en eigenlijk van oudsher natuurlijk, omdat uh, Real de koninklijke is. Ja. En, en Barcelona, van, uh, van de Catalanen, in, in de vroegere tijden altijd een beetje onderdrukt werd. Dus dat was voor hun een beetje een manier om, uh, ja, om tegen het, uh, het koninklijke huis een beetje op te boksen. Ja, John, uh, die verhouding die Boudewijn aangeeft, dat is natuurlijk uh, klassiek, dat is geschiedenis. Maar hoe werd daar in Madrid nagekeken? Uh, uh, Barcelona was het belangrijk omdat ze de onderdrukte waren. Hoe was het? werd er net zo in, in Madrid tegen gekeken? Ja, ik denk dat het eigenlijk meer kwam uh, door het feit dat, dat, dat Madrid eigenlijk, hoe vreemd dat misschien ook uh, klinkt, uh, zeg maar, uh, Spanje vertegenwoordigde. En ja, Barcelona was, uh, ja, was Catalonië. Ja. En, en dan zat natuurlijk voor mijn tijd zat er ook nog bij dat Franco natuurlijk een supporter was van, uh, van Real Madrid. Dus toen werd eigenlijk al steeds gerefereerd aan het feit dat, uh, ja, dat het voor welke club dan ook niet mogelijk was. Om zeg maar te winnen en zeker niet het kampioenschap als het ging om uh, ja, Real Madrid. Want ja, goed, wat er ook gebeurde, ja, dat was altijd Franco die ja. daar ook een hand in had. Of misschien wel twee handen. <laughs> dat, dat kon nog in die tijd. Ja, ja, nou goed, kijk of dat kon of niet. Ik denk het niet. Maar ja, die, die, die, die, ja, die sneer werd er altijd gegeven ja, naar Madrid. Omdat, ja. ja, Franco die sprak zich regelmatig uit als zijn de supporter van Real Madrid. Dus. ja, ja, ja Dus met dit soort wedstrijden zeker... Dan, ja, dan springt de media daar natuurlijk heel graag op in. Ja. En eh, hoe gaat het dan in de kleedkamer? Want dat die supporters fanatiek zijn, dat weten we, dat zien we, dat begrijpen we. Maar hoe gaat dat in een kleedkamer bij een club als Real Madrid, zo voor een wedstrijd? Is dat wat Boudewijn zegt, er wordt al weken ook van tevoren naartoe geleefd? Hoe gaat zoiets? Ja, natuurlijk. Kijk, je kan wel zeggen van, ja, het is maar een wedstrijd. En er zijn maar drie punten, net zoals in alle andere wedstrijden. Maar dat gaat voor zo'n wedstrijd niet op natuurlijk, het... het, het... In mijn tijd moet ik zeggen dat ik er speelde, toen was het nog zo dat je maar twee buitenlanders mocht hebben per team, per club. Ja. Dus ja, goed, het merendeel wat er zat, dat was ook zeg maar Spanjaard. Nou, dat heeft natuurlijk al zoveel emoties met zich mee. Zoveel gevoelens uh, ja, die dan blootgelegd worden. Uh, Haat, uh, alles wat je er maar bij kan bedenken, dat, uh, ja, dat zit erbij. En dat komt in zo'n kleedkamer, komt dat natuurlijk ook tot uiting in de zin van. Ja, hoe dan ook, maar we gaan vandaag niet verliezen. En, nee. en uh, ja, daar komt wel meer bij kijken dan, dan, ja, dan zeg maar een, een, een gewone wedstrijd. Ik denk ja, dat zelfs het begrip uh, ja, leven of dood, dat dat nog maar matig uitgedrukt is. <laughs> ja. En er was bij Barcelona, denk ik, niet anders. En daar had je Ras Catalanen rondlopen in jouw tijd. En nu ook, maar in jouw tijd helemaal, denk ik, Boudewijn. Ja, natuurlijk uh, het is het helemaal waar wat John zegt. We hebben natuurlijk een, een, een tijd waar, uh, waar veel meer uh, buitenlanders mogen spelen bij, uh, bij de clubs als Madrid en Barcelona. Maar je weet gewoon wat het betekent voor de mensen. En uh, zodra je dat shirt aantrekt, ja, dan moet je gewoon die kleuren verdedigen. En uh, je weet gewoon, aan het begin van het seizoen weet je al, dat wat er ook gebeurt, de wedstrijd tegen Madrid mag je gewoon niet verliezen. Dus dat, uh, en als je, als je dat vergeten was, dan... Uh dan zijn ze er af de kippen bij om het je nog een keer uit te leggen. Dus uh, wat dat betreft weet je wel waarvoor je strijdt. Ja, zeg, en uh, als we nou eens even uh, vooruitkijken, de geschiedenis laten liggen, maar kijken naar de wedstrijd van morgen. Uh, Boudewijn, om met jou te beginnen, want Barcelona uh, heeft natuurlijk jarenlang gedomineerd. Dat is dit seizoen allemaal wat, wat, wat minder? Uh, een verlies misschien voor Barcelona in, in Bernabeu? Dat zou goed kunnen. Uh, ik ben het helemaal met je eens dat Barcelona nog steeds van een heel heel, heel hoog niveau is. Ja. Alleen uh, Madrid is, uh, is de laatste tijd uh, heel dichtbij gekomen bij, uh, bij het niveau van Barcelona. Ze staan op het moment natuurlijk ook een paar puntjes voor. Ja. En ze hebben een wedstrijd uh, minder gespeeld. Dus het is voor Barcelona zaak om in ieder geval zeker niet te verliezen. En het liefst zelfs uh, te winnen. Maar Mourinho weet daar wel uh, raad mee, denk ik. Dus uh, het zal nog uh, heel spannend gaan worden. Als het maar in ieder geval niet saai wordt. Nee, maar dat, dat, dat, dat is het toch bijna nooit, of wel? Nou, eh, ik meen me te herinneren dat, dat, dat uh, Mourinho... Uh, ...vorig jaar of het jaar daarvoor uh, toch wel uh, een, een, een, een bepaalde tactiek had opgesteld... Om, uh, ...om Barcelona eigenlijk totaal niet aan het voetballen te laten ja, komen. Ja. Nou, dat was uiteindelijk niet echt leuk om te zien. Dus vandaar dat ik bedoel dat ik hoop dat Madrid ook voor de winst ja, gaat... ...en precies. niet genoegen neemt met een gelijkspel. Nou, John... Het woord aan jou als, uh, denk ik, steeds nog Real Madrid-supporter ook? Ja, tuurlijk, uiteraard. Zeker met dit soort wedstrijden. Ja. Uh, maar ik denk dat, dat, ja, dat één ding dat heel erg belangrijk is geweest over de laatste, uh, zeg maar, ruim anderhalf jaar. Dat is eigenlijk dat, dat, uh, ja, dat Madrid vrijwel altijd goede spelers heeft gehad de afgelopen jaren mm. zeker, maar zeker het afgelopen jaar. En ik denk dat, uh, dat het nu zo is uh, dat Madrid eigenlijk kan uitgaan van hun eigen kracht. Ja. En uh, ze hebben bewezen dat ze nu ook als uh, team kunnen spelen en dat ze ook kunnen uitgaan van hun uh, sterke punten en van hun kwaliteiten. En ja. ik denk dat, dat die wedstrijd voor de Champions League was dat volgens mij thuis. Die, die, uh, ja, toen hebben ze eigenlijk alleen maar lopen verdedigen. Ze hebben niet gedacht aan hun eigen kwaliteiten en wat hun konden bereiken, maar ze hebben alleen maar geprobeerd om toen Barcelona zeg maar, het, het spelen ja, zo moeilijk mogelijk te maken. En ik denk dat dat, uh, ja, dat nu Madrid zover is dat ze zeggen wij zijn als team zijn we een aardig ja. op de goede weg. Ja, ja. We hebben ook individuele kwaliteiten en wij zijn nu zover dat we ja, zo'n wedstrijd kunnen spelen en dan uitgaan van onze kwaliteiten ja. en niet. ...van de kwaliteiten van uh, de tegenstander. Nee, want dat, bouwt wij viel altijd op de laatste jaren. Barcelona als team en, en Real Madrid een verzameling goede voetballers. Wat zeg ik? Hele goede voetballers, maar geen team. Nee, dat is wel eens zo geweest, maar John heeft helemaal gelijk. Ze hebben natuurlijk ontzettend goede spelers gehaald. En die kunnen nu ook als team spelen. Dus wat dat betreft uh, is het zo dat, dat Barcelona eigenlijk... Je hebt natuurlijk over een Messi ja. die in zijn eentje een wedstrijd kan beslissen... ...en ook weer 17 goals heeft gemaakt, maar over het algemeen altijd wel als team heeft gespeeld. En dat was bij Real wel eens anders. Ja. Ja. Maar ja, wordt het dan ook een strijd, John, Ronaldo tegen Messi, de twee grote sterren van morgenavond? Nee, dat hoop ik niet. Want het zou heel saai worden, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Wel twee mooie en ik voetballers. Denk dat er, ja, ik denk dat er buiten die twee geweldige voetballers nog meer hele goede voetballers op het veld staan. En, en uh, maar nogmaals, ik hoop van gans had, ja, dat Madrid uh, de hegemonie in ieder geval uh, qua resultaten kan uh, ja, doorbreken morgenavond. Maar... Ik moet daar wel bij zeggen dat dit soort wedstrijden altijd op zichzelf staan. En het heeft uh, eigenlijk vrijwel niks te maken met de vorm die je daarvoor hebt in die wedstrijden. Maar het gaat er eigenlijk om dat je op de dag, en zeker tijdens ja, die anderhalf uur, dat je dan kan omgaan met de druk, de spanning, de emotie, met alles wat met zich meebrengt. En dat, uh, ja, dat is eigenlijk iets waar, waar, waar, ja, waar spelers van dit niveau... Die kunnen dat gebruiken om dan zeg maar, hun kwaliteiten uh, ten toon te spreiden. En dan dus ook in een ja, mindere periode die ze doormaken met deze soort uh, ja, wedstrijden. In ene dat uh, ja, te doorbreken. Ja. Want ja, die spelers die op het veld staan morgenavond zijn allemaal goede voetballers. En die willen allemaal aan ja, de hele wereld laten zien dat ze zo goed zijn. En dat ze ook als team uh, ja, zo goed zijn. Dus ja. ik, ik denk dat, ja, dat de vorm uh, die er in de afgelopen maanden is geweest, of misschien wel juist niet is geweest dat dat wel van belang is, maar zeker niet uh, van doorslaggevende betekenis. Nee. Zeg, dan ben jij uh, inmiddels in Engeland, zit jij als assistentcoach geloof ik... bij Derby County, als ik het goed zeg. Uh, uh, dan ga je kijken naar die wedstrijd, daar ga ik ook maar vanuit. Kriebelt het dan nog? Krijg je dan nog jeuk? Denk je van, oh, heimwee, uh, nostalgische gevoelens, hoe, zi hoe zit dat? Ja, wel, kijk, kijk jij wel, natuurlijk nostalgische gevoelens. Ik bedoel, het is voor mij natuurlijk een mooie tijdje terug. Uh, maar het zijn nog wel steeds ja, ja, twee jaren van mijn leven geweest... Waar ik, waar, ik, waar ik nog steeds een aantal goede vrienden aan overgehouden heb. Uh, de tijden zijn inmiddels wel ongelooflijk veranderd. Qua club ook natuurlijk. Ja. Uh, maar qua alles eigenlijk. En, en ja, de voetbalclub die het was... Ja, die is het al lang niet meer, want het is gewoon natuurlijk een bedrijf. Zo simpel is het. Uh, ja. maar, en ik ken nog wel een aantal mensen, maar niet heel veel meer. Maar goed, het blijft natuurlijk altijd... Uh, ja, kriebelen En het is altijd zo dat je, ja, dat je toch kijkt uh, ja, wat Madrid gedaan heeft. En zeker in dit soort wedstrijden, uh, ja, moet ik heel eerlijk zeggen dat, dat eigenlijk de laatste jaren altijd in voordeel is geweest van Barcelona. En, en, en uh, ja, het zou heel leuk zijn als ze dat nu wisten te doorbreken. Ja. Het is natuurlijk ook zo dat het wat dat betreft ook voor Madrid uh, morgenavond een hele rare situatie is. Omdat het een situatie is waarin er nu heel veel mensen zijn die er eigenlijk van uitgaan dat ze gaan winnen. Ja? En die situatie hebben ze natuurlijk ook nog niet <laughs> vaak meegemaakt de afgelopen jaren. Ja, als je topclub wil zijn, dan, dan moet je daar ook mee om kunnen gaan. Ja, eh, het is niet eh? zo simpel is het zo ook. Is he? is Kijk, het, het zijn allemaal topspelers Daarom. en ze spelen allemaal uh, voor hun land. En die kans die je dan krijgt zoals nu... Ja, simpelweg. Ik bedoel, ja, ja, Als je goed bent en je wil nog beter worden, dan moet je dit soort wedstrijden winnen. Ja. En Boudewijn, jij uh, op het moment even clubloos. Uh, je, je, je wil in januari weer gaan kijken omdat je eerst nog vader moet worden, heb ik inmiddels begrepen. Ik vat het even kort samen. Hoe, hoe, hoe ga jij kijken naar die wedstrijd? Nou, ik, uh, ik ben op uitnodiging van Al Jazeera. Zit ik morgen in Londen om uh, een stukje analistenwerk <laughs> te doen. Dus ik, uh, ik kijk hem vanuit Londen. Ik zei al, oh, er kijken 500 miljoen mensen naar. Dan, dan, dan denk je altijd dat is zo'n getal. Maar jij doet het voor Al Jazeera. Ja, ja. ja, dat klopt. En kijk je dan ook een beetje met dezelfde gevoelens als, uh, als John heeft? Ja, natuurlijk Van de eenswaarde die mooie een, tijden? Dit is een wedstrijd die je niet kunt missen. En ik, uh, ik, als je de kans hebt om, uh, om zo'n wedstrijd te kijken... dan, uh, dan zul je het zeker niet nalaten... Uh, het is, uh, het is gewoon een wedstrijd die op zich staat en uh, het, is, uh, het is altijd mooi om te zien uh, wie daar dan op zo'n moment mee om kan gaan. Ja. Het, is, het is zeker zo dat de laatste jaren met Rit uh, toch wel eens tegen een rode kaart is aangelopen, omdat het dan uh, ja, net niet... Uh, de emoties en bedwang heeft weten te houden. Maar ja, we, we zullen zien wat het morgen wordt. Maar het is inderdaad uh, voor mij ook uh, nog altijd een mensheid om naar uit te kijken. Ja, de oude tijden herleven even voor jullie allebei. Hoewel, je bent nog niet zo oud, 35. En, en in, januari, nee, in januari ga je wel weer spelen, maar dan zal het niet elk klassico ergens worden. denk het niet, maar uh, ja, in Frankrijk hadden we ook een klassico. Dat was uh, Marseille-Paris. Ja, dan kom ik ook wel een klein beetje in de buurt ah. met, uh, met deze wedstrijd. Maar toch op een iets ander niveau. Want dit is uh, de enige echte klassieker Oké, okay. mannen bedankt en heel veel plezier morgenavond. Okay, Dank je wel. Boutweens Zende en John God We hebben nog een voetbaluitslag van vanavond. Schalke 04 won in de Bundesliga met 2-1. De uitwedstrijd tegen Hertha BSC. En als u zich afvraagt, deed hij het weer? Ja, hij deed het weer. Klaas Jan Huntelaar. Hij maakte de 0-1 voor Schalke en is nu topscorer in de Bundesliga met 14 treffers, maar liefst. Gevolgd door de Gomez van Bayern München met 13 treffers. Schalke klimt bovendien naar de tweede plaats op de ranglijst achter Bayern. Dat kan dit weekend natuurlijk wel weer veranderen. Goed, hebben we al het sportnieuws voor vanavond wel behandeld in deze uitzending van Langslijn? Morgen. Een nieuwe langslijn Lijn zeg ik uit mijn hoofd om half vijf. Het sportforum uh, hier op Radio 1. En morgenavond natuurlijk uh, voetbal bij langslijn. Lijn. Hier op Radio 1 nu Thijs van der Brink met, met het oog op morgen. Veel plezier bij hem.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 En voor het gebruiken van valse reisdocumenten. Hoe kan het dat Mariatas is uitgezet met een vals paspoort? Argos. Morgen. Van kwart over twaalf tot één. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Heeft jouw club geld nodig? De beste clubsponsor ben jezelf.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 Dit is Radio 1.